jaren zal er een uitbundig feest gevierd worden. Voor mij, voor Jav, voor Jeshua. Het feest zal van Matzot ze zal zeven dagen gevierd worden door ongezuurde brood te eten, zoals ik geboden heb. Ten tweede, het feest van de eerste vruchten van de oogst, die je met je eigen handen in het veld gezaaid hebt. Je hebt immers... Leven, je hebt immers leven en identiteit van mij ontvangen door mij te volgen. We hebben Pesach gevierd, we hebben leven ontvangen, we hebben identiteit ontvangen en wij volgen Yeshua tot waar ten tweede, de tweede feest om te komen naar Jeruzalem, om te komen in de tempel daar waar Yahweh is. Eerste feest, opgaan naar Jeruzalem. Het tweede en straks het derde met loofhuttenfeest. Maar wij zitten midden in het tweede feest. Shavuot. daar gaan we naartoe. En we gaan dat uitbundig vieren. Amen. Halleluja. Hoe? En we vergeten even de tradities om het feest. Het wuiven met twee broden komen met onze gelden en met wat we bezitten om te geven. Natuurlijk, dat moet allemaal. Maar de persoonlijke ervaring met Yeshua, dat is nummer één. Dat is het, het, het, het vieren van het feest. Samen met uw vader, samen met Yeshua, samen met de Ruach. Daar gaat het om. En daar zitten we middenin, al 2000 jaar. In het middelste. En ik weet niet of dat een gejastische structuur is... De drie feesten in het voorjaar, de drie feesten in het najaar en in het midden. Ik denk toch dat Shavuot, een van de belangrijkste, misschien wel de belangrijkste, zeker voor u en voor mij voor vandaag, het feest is waar we mee te maken hebben. Leviticus 23, vers 15. U moet dan vanaf de dag... Na de Sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer... ...jom ha gebracht hebt, zeven volle weken zullen het zijn. Zeven volle weken. En daarna de vijftigste dag, vers 16. Tot op de dag na de zevende Sabbat moet u vijftig dagen tellen. In het Hebreeuws tellen we van één naar twee, naar drie, naar vier, naar vijftig... Wij tellen wel eens achteruit. Ik ben over drie weken jaar, twee, één week, zes dagen, vijf, vier, drie, twee, één. Wij tellen vooruit. Wij tellen omhoog. Onze feesten gaan omhoog. Dat bereikt een bepaald niveau. En dat is het niveau van Yahweh. Dus wij tellen naar de vijftig en dat is volgende week. En dan hebben wij feest, lieve mensen. Dan is het een uitbundig feest. En u gaat het meemaken. Hoe is dat feest eigenlijk tot stand gekomen? En dan moet ik helemaal terug naar Exodus. We gaan weer de hele Bijbel door, van kaft tot kaft. Er zijn heel veel teksten vandaag, dus ik ga een beetje snel. En u moet later maar de, de video's terugzien. Exodus 16, vers 7, daar begon het allemaal. En morgenochtend zult u de heerlijkheid van Yahweh, Kervod... Sommigen vertaalt zich kebot, maar kevot, Yahweh, ja de heerlijkheid van Yahweh. Ja en in de Engelse vertaling staat de glorie van Yahweh, ja de heerlijkheid, de, de zalving van Yahweh, ja die zal verschijnen. En dat, en dat is zo belangrijk. Ik kan je daar getuigenis van geven, zoals Willy dat doet, maar. Oh, wat is dit geweldig! Als je de heerlijkheid van Je Weg gaat zien en dat je dat ook gaat meemaken. Want hij heeft uw gemoor tegen de jaarweg Weg gehoord. We weten, het, het volk was een beetje rumoerig. Ze waren al bijna veertig dagen geleden vertrokken. Want dit is in de eerste dag van de derde maand. En terwijl Aaron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak, en hij zei zich naar de woestijn keerde, het volk, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid, de glorie van Yahweh, keefot Yahweh, in de wolk verscheen. Je hebt een wolk, en ze zeggen eens Shekinah, maar in die wolk is daar de heerlijkheid, is daar de glorie, is daar Yahweh zelf. Want vanuit die heerlijkheid, vanuit die glorie, spreekt Yahweh. En Yahweh sprak tot Mozes door het verschijnen van die heerlijkheid. Dus het gebeurde nadat zij Egypte verlaten had, Dus nadat zij Pesach hadden gevierd. De heerlijkheid, de glorie van Yahweh. Vanuit de glorie, vanuit de heerlijkheid spreekt Yahweh. Exodus 24, vers 16. De heerlijkheid, de glorie van Jahweh ...keefot, Jahweh ...bleef op de berg Sinaï rusten. Er is rust. Als de glorie daar is... ...als de heerlijkheid van Jahweh daar is... ...als de zalving van Jahweh daar is... ...is er rust. Hij rust op de berg... ...en de wolk bedekte hem zes dagen lang... ...en op de zevende dag... Riep Mozes, dit is Mozes, vanuit het midden van de wolk. Riep hij Mozes. Dus vanuit de heerlijkheid, vanuit de glorie, vanuit de zalving van weg roept God. De zalving rust, de zalving roept en de zalving spreekt. Vanuit het midden van de wolk. Dus in die wolk, daar was de glorie, daar was de heerlijkheid. De aanblik van de heerlijkheid van Yahweh, ken voor het Op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Zo, de heerlijkheid, de glorie kan je zien. Kan je met je ogen zien. Het aanblik wat men zag, de heerlijkheid van God was als een vuur. Dus zij zagen Gods heerlijkheid. Ze zagen de glorie van God en uit die glorie sprak. En wij zagen, of de Israëlieten toen op die bergen in sineï woestijn... zagen een vuur. Dus je kan de heerlijkheid van God kan je zien met je eigen ogen. Heel belangrijk. We gaan verder. Exodus 40, vers 33. Er was een tabernakel gebouwd in de woestijn... En er was een voorhoofd, er was een middenstuk. Uiteindelijk ook het Heilige der Heiligen. Op de berg Sinai was het verbond gegeven. Eigenlijk is het de, de Torah, de, de instructies. Werd aan Mozes gegeven. En die werd in de ark gedaan. Want God sprak vanuit de glorie. Hij sprak. En vanuit die glorie, vanuit de heerlijkheid. kreeg Mozes de woorden, de tien. Woorden, de tien geboden, en die plaatste hij in de ark. En de tien woorden zitten nu in onze harten. Ja toch? En onze hart is nu vandaag de dag de ark. Want in uw hart weet u dat u alleen God moet dienen. U weet dat u geen gesneden beelden mag maken. U weet dat u zijn naam alleen mag eren. U weet dat u de Sabbat heilig dient te houden. Hier zitten we bij elkaar. U zult uw vader en moeder eren. U zult niet moorden. U zult niet stelen. U zult niet liegen. U zult geen overspel plegen. En u zult, u, u zult geen begeren wat van uw naaste is. Maar die woorden zitten in ons hart. Dat is de tabernakel van vandaag. Maar in die tijd van Mozes plaatste hij de tabernakel in de ark en daarna de ark in het heilige der heiligen. En ook de twee gerubs die hun engel verspreiden. En wat gebeurt er als die woorden, als die ark des verbonds daar is? In de tabernakel, in het heilige der heiligen. Hij richtte tenslotte een voorhof op rondom de tabernakel en het altaar... En hij hing het gordijn van de poort van de voorhof op. Zo voltooide Mozes het werk. Hij voltooide de tabernakel. Toen overdekte de wolk. Dat is diezelfde wolk weer. De Shekina, die kwam net als in de berg in de Sinei woestijn. De wolk. De tent van de ontmoeting. En de heerlijkheid. De glorie. De zalving van Jahweh, De keefwoord Yahweh. Vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent van ontmoeting niet kon binnengaan... omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid, daar heb je het weer... de heerlijkheid, de glorie, de zalving van Jaweh, Kevot Jaweh... de tabernakel vervulde. Helemaal. We zien dus dat ook in nummer 14, vers 10 en in nummer 16, vers 19, 16, vers 41 wordt er gesproken over de glorie van Yahweh. En Yahweh sprak, hoe lang wijzen deze mensen mij af? Dus er is een directe relatie tussen Yahweh in zijn glorie, in zijn heerlijkheid, met het volk, met zijn kinderen. Waarom is die glorie zo belangrijk? Dus in de tabernakel, in het huis van Yahweh, daar kwam Jawe naar beneden in zijn glorie. In de wolk, maar in de glorie, in de heerlijkheid, daar was hij aanwezig. Hebben wij dan niet het verlangen om ook in die glorie te zijn? In die heerlijkheid, in die zalving. Het is een verlangen om daar te zijn. Ik zou niet anders meer willen om in de glorie van Jawe te zijn... Kleine getuigenis. Het was in het begin jaren 90. Nog 92, 93. En ik ontdekte de zalving van Yahweh. Ik ontdekte de glorie van Yahweh. En niemand kon mij vertellen wat het was. Ik ging naar de voorganger toe. Vertel mij. Hoe kan ik de glorie ontvangen? Hoe kan ik de zalving van Yahweh ontvangen? Zoals Yeshua dat ontvangen heeft. De Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het evangelie te brengen. Om aan zieke genezing te geven. Om zij die gebonden zijn door de duivel te verlossen. Om te verkondigen het aangename jaar des heren. De wederkomst. Ik verlangde zo naar die glorie. Niemand kon me dat vertellen. Ik, ze wisten niet wat het was. En ik moest met mijn gezin, de vrouw erin. We gingen naar Amerika en om de glorie te zoeken. Heel raar. We gingen naar Amerika... Heer, laat mij uw zalving zien. Ik heb iets ontdekt, maar... wat is het? Wat is het überhaupt? Als je hier naar een boekenwinkel gaat... Een christelijke boekenwinkel... heb je één boekenwinkel. Misschien de grootste... die ik hier in Nederland gezien heb, is zo groot als deze ruimte. Als je daar in Amerika naar een boekenwinkel gaat... dan is het een verdieping van vrome Dreesband. Zo groot. Zoveel boeken en informatie... Ik kocht een stapel boeken en uh, nou, ik was voorlopig, uh, zag je mij niet meer op straat. Hè? Dus, uh, ik was op zoek naar de glorie, naar de heerlijkheid. En de Heer liet het me zien. En hoe belangrijk is dat? En ik verlang er, ik, misschien ben ik het een beetje kwijtgeraakt. En soms proef ik het weer en soms zie ik het ook weer. Je kan het in elkaar zien. Je kan elkaar, de glorie en de heerlijkheid kun je in elkaar zien. Wist u dat? Dat is Shafoot. Ik zal het u laten zien. Dat is Shafoot. De werkelijkheid van Shafoot. Na de tabernakel bouwde Salomo de tempel. De eerste tempel. Overeenkomstig de instructies van zijn vader David. En in die tempel gebeurde precies hetzelfde: 1 Koningen 8, vers 6. Zo brachten de priesters de ark van het verbond. Van Yahweh op zijn plaats. Tot in het binnenste heiligdom van het huis. Huis, welk huis? De tempel. Dus het huis van Yahweh. De tempel is het huis van Yahweh. Tot in de heilige der heiligen. Tot onder de vleugels van de geres. Vers 10. En het gebeurde... Toen de priesters uit het heiligdom gingen. Dat de wolk het huis van Yahweh vervulde. Want de heerlijkheid. De glorie. De zalving van Yahweh. Kevoud Yahweh. Kwam en vulde het heilige der heiligen. Het vulde het huis van Yahweh. En het huis van Yahweh was vervuld met de glorie. Halleluja. Maar toen zondigde het volk. En er waren problemen op een gegeven moment. En Ezekiel zegt het volgende daarover. Ezekiel 8 vers 6. Daarop zei hij tegen mij. Mensenkind. Dat zei Yahweh tegen Ezekiel. Ziet u wat zij doen. Grote gruweldaden die het huis van Israël hier doet. Zodat ik ver weg moet gaan van mijn heiligdom. Yahweh moest... Vanwege de zonde van het volk. En de glorie, de heerlijkheid verdween. De glorie en de heerlijkheid was daar bij het verbond, bij het ark. Het verbond was gegeven aan het volk van Israël. Maar we weten, zonde is ongerechtigheid. Ze deden niet wat in de tien woorden gezegd werd. Misschien begeerden ze wel wat van hun naaste was. Misschien stelen ze wel van elkaar, ik weet het niet. Maar de zonde was daar en Yahweh vertrok. En de glorie en de heerlijkheid ging mee. Ezekiel 9, vers 3. En de heerlijkheid van Elohim van Israël verhief zich van boven de gerub waarop hij rustte naar de drempel van het huis en hij verliet de tempel. Een hele trieste moment, die je vaak ook, eh, ook wel tegenkomt vandaag de dag in verschillende gemeenten, dat de glorie en de heerlijkheid verdwijnt. In 586 voor Christus werd daar vlak daarna, vlak toen de glorie verdween, werd de tempel van Salomo vernietigd. Door Nebukadnezar Heel het volk werd gedeporteerd naar Babylonië. En ruim 500 jaar later was er geen glorie. Er werd wel een tweede tempel gebouwd. Na Nebukadnezar mocht het volk gedeeltelijk terug naar Jeruzalem. En er werd een tweede tempel gebouwd. Maar de glorie is nooit teruggekomen in die tweede tempel. Ik heb nergens in de Bijbel kunnen vinden dat de zalving, dat de glorie of dat de heerlijkheid terugkwam in de tweede tempel. Er was ook geen ark. De ark en de tien woorden waren verdwenen. Wat Nebuchadnezzar met de ark en de geboden deed, dat weet niemand. Er zijn heel veel speculaties, maar dat weet niemand. De tweede tempel was zonder woord van God, was zonder ark. Hoe belangrijk is het woord van God om dat in het heiligdom te hebben? De tien woorden, maar die waren er niet. En meer dan 500 jaar was die tempel die gebouwd werd, die tweede tempel die in het jaar 70 na Christus ook weer vernietigd werd, was er geen glorie. Maar toch was er een profetie. Achie. Toch werd er een belofte gegeven op een of andere manier kwam Haggai en die zei het volgende vers 2, hoofdstuk 2, vers 10. De heerlijkheid, die God van Jarweg, van dit toekomstige huis, dat is dus de tweede tempel, zal groter zijn dan de eerste. Groter dan de tabernakel. Groter dan de tempel van Salomo. Maar ik vind geen specifieke teksten van de glorie van Jewe in de tweede tempel die gebouwd is door Zerubabel. Zerubabel bouwde de tweede tempel. En toch was er een profezie die zegt dat. De glorie in de tweede tempel, in het huis van Jewe, groter zal zijn dan de eerste. Zegt Yahweh van de legermachten. In deze plaats zal ik vrede geven. En ik heb gesproken over het verbond van vrede. In 37, vers 26. In deze plaats zal Yahweh vrede geven. Daar, op die plaats zal Yahweh zijn verbond geven. Die glorie, die heerlijkheid, zal groter zijn dan in de eerste tempel. Waar is die glorie? Waar is die heerlijkheid? Nog een stukje over Daniel, 9 vers 26. In vers 26 staat iets heel belangrijks die velen eigenlijk nog niet doorhebben. Ik, heb, ik praat met vele personen op het internet... en ze begrijpen nog steeds niet wat Daniel daarvoor zegt. Na 62 weken zal de Messias uitgeroet worden... maar er staat eigenlijk Messia kraat. Herinnert u dat? Messias kraat? De Messias zal gesneden worden. Hij zal opnieuw het verbond bevestigen. Hij zal opnieuw het verbond maken... Karaat betekent het verbond maken, het verbond snijden. Je bakt een brood, je bouwt een huis, maar je snijdt een verbond. En Yeshua is gesneden aan het kruis. En op dat moment is het verbond hersteld. Want Daniel bad, vader u bent een verbondsgod. U houdt u aan die verbond. En wij, heel Israël, het huis Juda, en zij... Die dichtbij waren en zij die ver weg zijn, het huis Israël slash Ephraim, samen hebben wij gezondigd. En ze hadden het verbond verbroken. De glorie was weg, de heerlijkheid was vertrokken uit het huis, uit de tempel van Salomo. En het was nog niet terug. Het volk had gezondigd. En Daniel bad. En de bode, Gabriel, zei aan het begin van uw gebed is er een antwoord uitgegaan. Dus het antwoord gaat over het gebed van Daniel en niets anders. Daniel krijgt een antwoord op de woorden die hij spreekt. En nergens staat hier iets over een zevenjarige toekomstige gebed. ...verdrukking die voor de wederkomst komt... ...en de antichrist... ...daar heeft Daniel niet voor gebeden. Daniel bad niet wanneer komt de antichrist. Hij bad voor herstel voor zijn volk. En het woord hier is dat de Messias zou komen... ...en die zal gesneden worden en het verbond zal hersteld worden. Dat is het antwoord. En meer niet, ja. Het verbond zal bevestigd worden. Daar komen we zo meteen op terug. We gaan eerst verder... Wat is nu de vervulling van Haggai? Die zei... De glorie, de heerlijkheid zal groter zijn dan in de eerste tempel van Salomo. Johannes 7, vers 14. Maar toen het feest, het was het loofhuttenfeest... al half voorbij was, ging Yeshua naar de tempel en gaf onderwijs. Yeshua gaf onderwijs. En de joden verwonderen zich en zeiden... Hoe kent hij de geschriften zonder onderwezen te zijn? En Jeshua antwoordde hun en zei... Mijn onderricht, mijn woorden zijn niet van mij. Maar van hem die mij gezonden heeft. Mijn woorden zijn niet van mij. Yeshua sprak niet uit zichzelf. Maar hij sprak de woorden van Yahweh, van zijn vader. Als u de wil heeft om de wil te doen van de Vader, denk even aan de tien woorden, dan zult u weten wat de woorden van Yeshua betekenden. Want u doet de wil van de Vader en u vereenzelft u zelf, u heeft een relatie met de Vader en de Vader gesproken, maar u zult weten wat Yeshua spreekt. Waarom? Omdat hij spreekt de woorden van de vader. Ik doe niets uit mijzelf. Alles wat ik doe... heb ik de vader zien doen. Sprak Yeshua... uit zichzelf? Was het alles wat hij zei... uit zichzelf? Of waren het... de woorden van de vader? Dat is heel belangrijk... om te weten. Wie vanuit zichzelf... spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt... van hem die hem gezonden heeft, die is waarachtig... en geen ongerechtigheid is in hem. Matthäus 21, vers 23. En toen hij in de tempel gekomen was... toen Yeshua in het huis, de tweede tempel gekomen was... in het huis van de Vader... en Haggij zegt, de glorie, de heerlijkheid zal groter zijn... Dan in de eerste tempel, toen Yeshua in de tempel kwam en gekomen was, kwam de overpriesters en de oudsten van het volk naar hem toe. Terwijl hij onderwijs gaf en zeide, met welke bevoegdheid doet u deze dingen? Wie ben jij om te zeggen wat je zegt en wie ben jij om te doen wat je doet? Hier in het huis van Jaweh" En in Matthäus 26, vers 25 zegt Yeshua, dagelijks ben ik met u in het huis van mijn vader. Dagelijks ben ik, ben ik met u in de tempel. Ik ben hier in de tempel om te spreken, om onderwijs te geven. De glorie van Yahweh, de heerlijkheid van Yahweh, spreekt en geeft onderwijs. Niet uit zichzelf, maar wat de Vader hem liet spreken. Je kunt dat opzoeken in Johannes 7, vers 16, 28, vers 38, Johannes 14, 24, 15, vers 15 en Johannes 18, vers 19. Ik pak nog even Johannes 7, vers 14. Ik heb toch gezegd, mijn onderricht is niet van mij, maar van hem. Die mij gezonden heeft. Als je naar mijn onderwijs hoort en luistert. Ik heb je toch gezegd, het is niet van mij. Ik zoek niet mijn eigen eer. Maar de onderwijs die ik geef, de woorden die ik spreek. Is van hem die mij gezonden heeft. De glorie spreekt. De heerlijkheid spreekt. De gezalfde spreekt. Wat is meer dan de zalving? De gezalfde. De zalving, de glorie spreekt. Maar wat is meer dan de zalving? De gezalfde. En hierin gaat een provincie van Hachi in vervulling. Groter zal de zalving zijn. Groter zal de heerlijkheid en de glorie zijn dan in de eerste tempel. Wat nu? Want de tweede tempel is er ook niet meer vandaag. Al 2000 jaar hebben we geen tempel meer. Waar is het huis van Yahweh? Efeze 2 vers 19 tot en met 22. Zo bent u en ik dan niet meer vreemdelingen en bijwoners van medeburgers van de heiligen en de huisgenoten gods. Dan lees ik het goed? Zijn wij heiligen? Zijn wij medeburgers? En zijn wij? Huisgenoten van God. Ik dacht dat het huis van God de tempel was. Ik dacht dat het huis van Yahweh heilig is. En nu, in deze nieuwe situaties, bent u huisgenoot van Yahweh. En ik ben een huisgenoot van Yahweh. Mijn naam is Winand. En u bent Hanna. En wij zijn huisgenoten van God. Wij zijn in het huis van God. Efees 2: gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Waarvan Yeshua, de Messias, zelf de hoeksteen is. Zie je dat? Yeshua maakt deel uit van het huis. Hij is de hoeksteen. En de profeten. En de apostelen. Ze maken allemaal deel uit van het huis. Dit is maar een klein huis. Weet? Pak weg 30, 40 woningen. Maar het huis, dit is maar een deelhuis. Dit is een klein deel van het Maar het huis van je telt natuurlijk duizenden, misschien wel miljoenen woningen. Het huis van je. Er is een tekst die, die verkeerd begrepen wordt. Toen Yeshua heen ging, zei hij... In mijn vaders huis... Zijn vele woningen. Ik ga heen tot mijn vader om dat voor te bereiden. Anders heb ik dat nu u niet gezegd, zegt hij. Wat is daar nu aan de hand? Hij zegt, ik kom terug. Ja, en dan gaat het niet over terugkomen straks... Bij de vervulling van de bazuinfeest. Nee, ik kom terug. want waar ik, Hij zegt namelijk. Ik zal u niet als een wees achterlaten. Dat zegt hij direct tegen de apostelen die daar stonden. Ik zal jou niet en jou niet en jou niet. Niet als een wees achterlaten. Want ik kom terug. En in mijn vaders huis zijn vele woningen. Ik zal bij u komen. Ik zal in u komen. Samen met de vader. En de geest zal komen en zal in u zijn. En dan zal u het woord bekendmaken. En dan zal u de toekomst verkondigen. Ik zal, hij zal u leren al wat ik u geleerd heb. Waar? In die tempel. Hij was toch daar dagelijks in die tempel aan het leren. En als je Jeremia 31, vers 30 ook leest. De zon komt er een tijd, maar die tijd is er al. Die tijd is nu. Want... De Ruach in onze harten vertelt de Tora in onze harten. Hij snijdt de Tora in onze harten. Dat doet hij vandaag. Dat doet de geest. Maar ik moet mijn verhaal even afmaken. Yeshua zelf is de hoeksteen op wie het hele gebouw, de tempel, het huis van Yahweh, goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel. Weet je niet, weet je niet, je bent een... Tempel. En in het huis van de vader in de tempel zijn vele woningen. U heeft allemaal een hart en in uw hart, daar bewaart u de woorden, de tien geboden in uw hart. En die volgt u. U bent een van die woningen. Net als ik. Op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van Elohim in de in de ruwach van Yahweh. U bent een woning van Elohim. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Johannes 14, vers 10. Gelooft u niet dat ik in de vader ben en dat de vader in mij is, zegt Yeshua? De woorden die ik tot u spreek... Spreek ik niet uit mijzelf, maar de vader die in mij blijft, die doet de werken. Yeshua is in de vader. En de vader is in Yeshua. En samen maken zij woning in u. In uw hart. Want de glorie, de heerlijkheid, de kefot, ja, weer, kwam daar waar het woord is. De woorden in de tabernakel, de woorden in het ark des verbonds. Als uw verbond in uw hart is, dan komt Yahweh en Yeshua door de ruach woning maken in uw hart. Dat is het nieuwe, u bent een nieuwe tempel en in uw hart, dat is het nieuwe verbond. Dat is het ark des verbond, daar waar het verbond is. En we spreken nog steeds over Shafot hier. Dit is Shavuot. Ik heb het bewijs nog niet gegeven, maar het komt nog. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet geloof dan om de werken zelf. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. De werken die Yeshua deed, zullen wij ook doen. Wat zijn die werken? Dat is de vrucht van de Torah. Dat is de vrucht van die geboden. Wij doen toch Sabbat. Dat is een werk. Dat, is een, dat zijn de werken. Dat zijn de handelingen. Dat zijn het doen van de Torah. Dat zijn de werken. Breng het in praktijk. En je moet ervan over dromen. Je, je moet er helemaal in zitten. En je moet het ook nog eens een keer doorgeven aan je kinderen... Zo belangrijk zijn die werken. Geloof dan de werken zelf. Verwaar, waar ik zeg u. Wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze. Want ik ga heen naar de vader. Wij zullen nog grotere werken doen dan Yeshua. Tenminste, als u dat gelooft. Ik geloof dat. In openbaringen wordt er een volk weergegeven. Waarbij het huis Juda... En het huis Everin weer bij elkaar komen. 144.000 van elke stam. 12.000. En zij zullen grote werken doen. U zult het gaan meemaken als u er bent. En waarschijnlijk bent u ook één van die 144.000. Maar dat is een ander verhaal. Dat komt nog. Daniel 9, vers 26. Na 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, dat is dus verkeerd vertaald... maar het zal Messia karat, hij zal gesneden worden... het verbond zal hersteld worden... en dat zal niet voor hemzelf zijn. En nu komt het, vers 27... hij zal voor velen het verbond bevestigen. In sommige Bijbels staat versterken, verkeerd vertaald. Hij zal het verbond bevestigen... en dan staan er hele bijzondere woorden... Shabuwa, Shabuwa, Shabuwa. Eén week lang? Nee, verkeerd vertaald. Sorry, het is verkeerd vertaald. Ik heb daar discussies over. Want sommigen geloven steeds dat dit maar één week is. En die ene week is de laatste week, zeven jaar voor de wederkomst. Nee, het, is, het verbond wordt bevestigd. En natuurlijk moet ik daar bewijzen voor geven... Na zeven weken zal het verbond bevestigd worden, oftewel wekenfeest. Nou, lees Exodus 34, vers 22. Wat staat daar? Ook moet u voor uzelf het wekenfeest houden. Wat is het wekenfeest? Tja, Over acht dagen. Binnenkort nog zeven dagen. Ook moet u voor uzelf het wekenfeest. In de grondtekst staat daar Shabbat, Shabbat, Sebuah. Exact dezelfde woorden. Alleen daar in Exodus is het vertaald met wekenfeest. In Daniel is het vertaald met één week lang. En niemand weet wat ze daarmee aan moeten. En zo zijn er heel veel verschillende valse leringen opgerezen. En iedereen is verdwaald en misleid. Maar Daniel spreekt over het wekenfeest. Daniel spreekt over Shavod. En op Shavod zal de Messias bevestigd worden. Het verbond dat gesneden is zal bevestigd worden op Shavod. Nog een vers, nummerie 28, vers 26. Ook op de dag van de eerstelingen, als u op uw wekenfeest de Heeren, een nieuwe graanoffer aanbiedt. Het woord wekenfeest, wat hier staat in nummerie 28, vers 26, zijn dezelfde woorden. Shabua, Shabua, Seboah. En het is daar vertaald met wekenfeest. Op het wekenfeest wordt het verbond bevestigd. Halleluja. Dus na Pesach, 50 dagen tellen. Op Pesach werd het verbond opnieuw gesneden. En 50 dagen daarna wordt dat verbond, dat gesneden is, bevestigd. Het is zo mooi, zo geweldig. Het feest de weken, de eerstelingen van de tarweoogd zult gij vieren... Zegt Exodus. Johannes 14. Yeshua is nu bij de Vader. Wij zijn hier. Wij zijn de nieuwe tempel. Wij hebben de ark. des verbonds in onze harten. We hebben de geboden in onze hart. Wij dromen erover. We leven erover. Wat nu? Nu moet dat verbond dat in onze hart is... bevestigd worden. Johannes 14, vers 18. Als u mij liefheeft... Neem dan mijn geboden in acht. Ja, welke geboden? De geboden van Yeshua... Denk niet dat ik gekomen ben om de Torah te verbreken. Ik ben gekomen om de Torah te vervullen. Dus over welke geboden praten we hier? Het zijn dezelfde geboden die u in uw hart heeft. En wat zegt Yeshua daarvan? Die zegt: "Dat zijn mijn geboden. Ik heb het u gegeven. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven." En de Griekse tekst daar is Parakletos, dat weet u, maar dat is een titel, maar wie wordt meer, nog een keer wie wordt ook de Parakletos genoemd? Yeshua. Want als u een misstap doet, dan is hij de Parakletos. De advocaat, en die zal voor u pleiten. Dat is hetzelfde woord, parakletos. Dus Yeshua is de parakletos. En de parakletos zal gegeven worden, een andere trooster. Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. En u heeft het vandaag, heeft u het nodig. Wacht niet totdat hij wederkomt. U heeft het vandaag nodig... Als u wacht totdat hij wederkomt, kunt u misschien te laat zijn. Want we vieren niet voor niets Shavuot. Hij zal bij u zijn tot een eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid. De geest van het woord. De geest van het woord van Yahweh. En Yeshua zegt, ik ben de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet... En kent hem niet, maar u kent hem. U kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Hoe herken ik de parakletos, hoe herken ik de roebach in u? Precies hetzelfde als met de geboden van Yahweh. Want de vrucht van de geboden van Yahweh is het doen. Psalm 1. De boom zit aan waterstromen. En hij zal vrucht dragen op zijn tijd. Want hij wandelt in het woord. Hij overdenkt de tora bij dag en nacht. Maar hoe kan ik nu zien of de roebach in u aanwezig is? Hetzelfde, de vrucht van de geest. Liefde, vreugde, vrede en geduld... Vriendelijkheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, goedheid. Heeft u dat, broeder, zelfbeheersing? Dat is een vrucht. Bent u vriendelijk Nu uw laatste? Dat is een vrucht. Heeft u geduld met mij? Ik weet niet alles, ik doe mijn best. Heeft u geduld? Dat is een vrucht. En dat heeft u in u. Dat is net zo belangrijk als het doen van de Sabbat. Net zo belangrijk. Want het zijn vruchten van de Tora. En we hebben het nu over de vruchten van de Ruach. Dat is de glorie van jawet. Dat is de heerlijkheid van jawet. Dat is de salving van jawet. Dat is jawet zelf. Die woning maakt in u. En door die vrucht herken ik dat. En daarom zie ik wie de salving heeft, wie de glorie heeft, wie de heerlijkheid heeft. Door de vrucht. Door de ruach. Die de wereld niet kan ontvangen, maar u. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Ziet u wel? Dit is niet de wederkomst. Dit is de komst van de ruach op Shavuot. Dit is heel persoonlijk, spreekt hij hier tot zijn discipelen. En wij natuurlijk, wij volgen ook Yeshua, wij zijn ook discipelen. Vers 21. Wie mijn geboden heeft, wie er in acht neemt, dus doet wat het zegt, die is mij die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal de vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben. Yeshua zegt, en mijzelf zal ik in jou openbaren. Wauw. Yeshua zelf komt en hij zal zichzelf in u openbaren. De wolk kwam naar beneden op de berg in Sinaï. En de heerlijkheid van God vervulde de berg. De wolk kwam over de eerste tempel van Salomo. En de heerlijkheid en de glorie vulde de tempel. Yeshua komt zelf en hij zal u vervullen. Denk daar maar eens over na. Romeinen 8, vers 9. Maar u bent in, niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer, althans, wanneer, althans, de geest van Elohim in u woont. Maar als iemand de geest van Messias niet heeft, dan bent u niet van Yeshua. Hoe belangrijk is het dat wij de roer van ja, we in ons hebben. Hoe is belangrijk is dat dat wij de geest van de Messias in ons hebben? Ik ben met de Messias gekruisigd en niet meer ik leef, maar wie? Wie leeft in mij? De Messias. Niet meer ik leef, ik heb vlees gekruisigd, maar mijn geest gaat samen met Yeshua en hij leeft in mij. Hij, zijn geboden, zijn liefde, zijn geduld, zijn vrede, zijn geloof, zijn zachtmoedigheid. Dat is in mij. Hij doet dat door mij heen. De vrucht van de geest. Nu maken we een hele verre sprong naar openbaringen. laatste sheet, openbaringen 12 en 17. De overige van de nageslacht, en u weet nu wel wie de nageslacht is... Die de geboden van Yahweh in acht nemen. Die de Torah in hun hart hebben bewaard. In de nieuwe verbond. Het verbond in de nieuwe ark. In je hart. De ark van je hart. Die bewaar je in je hart. Die de geboden van Yahweh bewaren en doen. Maar dat is niet genoeg. En het getuigenis van Yeshua hebben. Het getuigenis van Yeshua de Messias hebben. Het is niet alleen de geboden doen... Maar je moet ook de getuigenis van Yeshua, Messias hebben. En het getuigenis van Yeshua, Messias, is de geest van profetie. Heeft u dat niet beloofd in Johannes 14? De geest, hij zal u de toekomst kenbaar maken. En de geest van de profetie is de geest die Yahweh persoonlijk, de vader en de zoon, komt op de dag van Shavuot. Naar mijn inzien is het meest belangrijke feest van alle zeven. Voor vandaag. Voor u. En voor mij. Want we hebben dat nodig om straks de drie herfstfeesten te kunnen vieren. De geboden van Yahweh. En. En. De geest van profetie. Amen.